We hebben er straks nog een paar als daar tijd voor is. Maar nu even een... Greetje uh, Kauvelt hebben we ook gehad. Uh, Greetje Kalfeld hebben we gehad. Ja, over jong talent gesproken. Hermine Durlo hebben ja, we gehad. Ja, Hermine Durlo. Nou, hoeft u maar. Uh, ik ken nog een Hermine, gaan we het niet over hebben. Maar deze dame heeft uh, medicijnen gestudeerd. Dus gaat geen last van de stembanden krijgen. Weet precies wat ze daarmee moet doen. Is op tijd gestopt. En uh, gaat nu uh, voor ons zingen. Move. We'll <laughs> Day. Day. Day. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het Amerikaanse Orkaancentrum heeft een orkaanwaarschuwing uitgevaardigd voor Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. De eilanden krijgen binnen 48 uur te maken met de tropische storm Earl, die volgens de meteorologen van het Amerikaanse Orkaancentrum zal aanzwellen tot orkaankracht. Ze raden de eilandbewoners aan om zo snel mogelijk maatregelen te nemen om zichzelf en hun bezittingen te beschermen. Premier Balkenende brengt de komende dagen een bezoek aan de Nederlandse Antillen en Aruba. Hij begint zijn werkbezoek op Sint Maarten. Of de tropische storm gevolgen heeft voor zijn reis is nog onbekend. Ingenieurs in Chili zijn bezig met een nieuw plan om de 33 mijnwerkers... die sinds begin augustus op 700 meter diepte vastzitten, sneller naar boven te krijgen... De huidige aanpak, het boren van een nieuwe schacht, zal drie tot vier maanden in beslag nemen. Maar met de nieuwste boortechnieken kan ook een bestaande schacht verder worden uitgeboord. En daarmee zouden de kompels binnen twee maanden gered zijn. Door overstromingen in Niger zijn 200.000 mensen dakloos geworden. VN-hulpverleners waarschuwen voor een humanitaire ramp in het Afrikaanse land. Jarenlang werd Niger getroffen door droogte, waardoor de oogst mislukte. En nu is de oogst grotendeels weggespoeld door de hevige regenval. Er is bijna geen voedsel meer in het land en de regering van Niger heeft veel te weinig geld om bijvoorbeeld graan of soja in het buitenland te kopen. Igor Sijsling is er niet in geslaagd het hoofdtoernooi van de US Open te bereiken. De Nederlandse tennisser verloor in de derde kwalificatieronde in drie sets van de Fransman Per. Morgen begint het hoofdtoernooi van het belangrijkste tennistoernooi van de Verenigde Staten. Het weer. Vanochtend aan de kust enkele buien die zich over het land uitbreiden. Vanmiddag overal flinke buien met onweer, windstoten en plaatselijk veel neerslag. Er staat een harde westenwind. Het wordt een graad of 17. Ook morgen vallen er nog buien met een stevige noordenwind. En vanaf dinsdag is het overwegend droog en wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journal.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 Vanka, ook weer een Nederlands talent en een uh, dame die uh, toch over een uh, flinke intelligentie beschikt. Is toch ook dokter anders, orthopedagogiek, een uh, UvA Amsterdam. Kijk, He, dat, is maar niet even, ja, dat is en niet anders. En ze kan ook leiden. muziek maken ook. En kan ook fantastische muziek maken, schrijft het zelf, uh, uh, maar goed, net ook weer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 <laughs> ik durf dat. Ik begin daar niet meer over. 14 dagen, ja, ik, begin, ik ik ga niet meer over hoeveel weken geleden, en hoeveel weken nacht te gaan. Het is echt over veertien dagen. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay, okay. uh, dan we ervoor... dit jaar nog, hè? Dus. Ja. Oh wel. Oh, Oké. Okay. Voor deze kerst. Dan, uh... dan, dan hebben we de, de Carter ja, die is geloof ik een jaar of drie geleden ook geweest, hè? Zangeres. Ga je van mij niet horen, gaat over data. Ik bezondigde me niet meer aan. Okay, goed. Nee, ik, ik durf het niet meer aan. Oké, okay, daar beginnen we. Maar de mij. volgende keer ga ik dat uitzoeken, ga ik je dat uitgebreid vertellen. <laughs> en dan uh, 3 dan. oktober, Jesse van Ruller. Gitaar. Ah, ja. Heel goed. Erg goed. Dan hebben we 7 november wordt uh, heel bijzonder. Dan vraag ik toch aan iedereen uh, die inmiddels pen en potlood hebben. om daar uh, uh, een dikke streep onder te zetten. Uh, jammer nu.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 Ja, dan hebben we 13 maart. Xandra Willis. Die heeft al eens een keer in zandwil opgevreden ja. ook. Ja. ja, ook weer een geweldig Nederlandse ja. talent ja. hoor. Het is fantastisch. Een mooie vrouwen komen te zien. Tenminste, dat vond ik. Ja. ja, dat zijn... Ja, nee. Ja, er wordt op een hoop dingen geselecteerd, meneer ja, Van Bergen. Ja. Maar niet op alles. Ja, nou, oké. Okay. Speciaal voor jou dan, Xandra Willis. Uh, dan dat, hebben we... Wat brengt zij voort?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 Althans, ik, bedoel, ik bedoel vocalisten, vocalisten. Dan eigenlijk uh, mm, dat we ja. maar weinig vocalisten hadden. Dat... Want er zijn toch een heleboel mensen die, die dan maar simpel zeggen: "Ja, ik, ik, ik vind het wel leuk, maar dat gaat toeter." Daar word ik niet helemaal, daar word ik niet zo vrolijk van. Oké. Okay. Nou ja, je Die vleden, hebben dan liever solisten. ja nee, maar je begon vleden jaar met Gretje Kaalveld, toch? Ja. Dus ja, maar daarna zijn het over het algemeen instrumentalisten ja, geweest. Ja, dat een fantastisch kerstconcert met die Shura ja. ja. dat ik dan... kon er wat van die dames? Ja.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 Não há quem dica o caminho certo Um rumo novo a cé seguir O mundo é o mesmo a céu aberto Mapas atários pontos E os estados mundos Se está na flor a poesia No arcoíris a cor da vida Na chuva terra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 Daar hebben ze deze cd van geperst. En hij is opgenomen in 1963 in Los Angeles. En de dus LP heet Sona Libre. En dan heb ik het natuurlijk over Cal Tjader. Luister nu naar Alonso.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 24, ja, maar ik, ik ben die dames, ik, ik, ik roep nu overal de, de gelijke de leeftijden bij. Hoor. Is die naam, omdat ze. Uh, ja, maar Pamela had... slagveer in, in, in ja, Amerika maar, gaat niet werken. Het is het niet omdat ze veren draagt? Geen idee. Staat niet op de foto. Okay. Nee. nee, geen bedoel. Maar uh, uh, erg goed, zeer getalenteerd. Uh, Rotterdammerse. Hij uh, heeft ook daar aan het conservatorium uh, gestudeerd. Nou, dan is ze en, zeker en, goed. Ja, en ze heeft uh, ook bijvoorbeeld de opening echt gedaan voor uh, Erika Bedoel en de Heineken Musical.